Michel Koenen met het NOS-journaal. In Israël hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen een nieuwe wet... die homoseksuele mannen uitsluit van het krijgen van een kind... met behulp van een draagmoeder. Ze vinden de wet discriminerend. Onder meer in Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa gingen mensen de straat op. Voor de komende week staan ook demonstraties gepland... ook over de wet waarin Israël wordt gedefinieerd als een Joodse nazistaat... met Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad. Er is nog altijd geen spoor van de vermiste Koen van Keulen in Italië. De jongen van 17 uit Soest werd in de nacht van donderdag op vrijdag voor het laatst gezien. En heeft sindsdien zijn pinpas en telefoon niet meer gebruikt. De politie sluit geen enkel scenario uit. En vanavond is de Nederlandse speurhond met begeleider aangekomen om te helpen met de zoektocht. Het jongetje van drie dat gisteren in een winkel in Engeland... het slachtoffer werd van een zuuraanval, is weer uit het ziekenhuis. Hij werd daar behandeld voor ernstige brandwonden aan zijn arm en gezicht. En volgens de politie werd het kind bewust aangevallen in een winkel in Worcester. Een man van 39 uit Wolverhampton is aangehouden. De Duitse voetballer Özil stelt zich niet langer beschikbaar... voor het Duits nationale elftal. Hij zegt dat hij racisme en een gebrek aan respect voelt... Eusiel kreeg veel kritiek over zijn loyaliteit toen hij met een andere Duits-Turkse voetballer in mei met de Turkse president Erdogan op de foto ging. Toen Duitsland op het WK strandde in de poolfase werd gewezen op de onrust die was ontstaan door Eusiels fotomoment. Hij is daardoor zeer gekwetst, zegt hij. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in Londen gewonnen. Tegen Zuid-Korea werd het 7-0. De volgende tegenstander is Italië. Die wedstrijd is vrijdag. Het weer nog overwegend helder en vannacht koelt het af tot 16 graden. Morgen overdag flink wat zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot lokaal 29 graden. En na morgen gaan de temperaturen verder omhoog... en wordt het op steeds meer plaatsen tropisch warm met boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. GFM. Met nu het laatste uur.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. I keep on fall.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 Oh only sign. on your side. Searching. Searching for the touch of life. No words are spoken, the only sign we hear.